Shy Uh Flex beats Als je echt voor iemand houdt yo Zeg het dan nu Voordat het straks te laat is Luister in je plots op de grond viel Ik zal het niet de was was verdwenen. Het heeft me echt laten beseffen in het leven. Genieten van zolang ik kan, je beter maar voor even. 1, slapen los slapeloze nachten. Staar ik laverloos vooruit op dingen die me staan te wachten. En dus houd ik ook mijn ogen maar wijd open. Want slapen is slopen door de tunnel van de doden. Ik dacht toch echt dat het moment was gekomen. Dat vader en zoon voorgoed werden verbroken. Maar de engelen staan Kijkbaar aan jouw zijde, ik vond nog geen tijd om een afschermis te schrijven Nooit verwacht dat het mijn leven zou veranderen Ik dacht toch echt, dit gebeurt alleen bij anderen Maar bijna stopte met een einde zo traag. Ik terecht in de boeken, als een strookje zo magisch Ik heb je nooit gezegd, dat ik van je hou, hou Maar ik meen het echt, dus ik zeg het liever nou Vader, moeder, kind, broeder, zuster, man of vrouw Je hoeft je niet te schamen als je echt van iemand houdt Ik heb je nooit gezegd, dat ik van je hou maar ik meen het echt, dus ik zeg het liever nou Vader, moeder, kind, broeder, zuster, man of vrouw Je hoeft je niet te schamen als je echt van iemand houdt Het is triest om te weten hoe je leven is gelopen Als ik dat geweten had, was ik vast in eerder gekomen Maar niets viel je om je dromen na te komen Je bekeken positief, zelfs met lage inkomen en liet jou in je baby onverwachts in de steek Ondanks het feit dat hij nog zo om een kind had gesmeekt en nu kijkt de man niet eens meer op als een kleine Een zogenaamde vader die zijn kind niet herkent, kan me niet schelen voor mij geen echter verder En ook al heeft je dochter nooit een vader gekend Ik ben degene die de wel met de verjaardag verwekt. En dus, ook met de kerst en alle feestdagen Ik zal je alles geven, je hoeft het maar te vragen In zware tijden zal ik de lasten voor je dragen Ik hou van jullie allebei, onthouden door de jaren Ik heb je nooit gezegd dat ik van je hou, hou. Maar ik meen het echt, dus ik zeg het liever nou Vader, moeder, kind, broeder, zuster, man en vrouw Je hoeft je niet te schamen als je echt van iemand houdt Ik heb je nooit gezegd dat ik van je hou. Maar ik meen het echt, dus ik zeg het liever nou. Vader, moeder, kind, broeder, zuster, man en vrouw. Je hoeft je niet te schamen als je echt van niemand houdt. Er is gespeeld met mijn hart, er is getrapt met mijn hart. Ik heb gespeeld met je hart, ik heb getrapt op je hart. Het verschil, ik weet de het nooit uit opzet. Mijn schat door mijn onderlid. Ik gekleed en dacht ik, wat de fuck. Maar ergens die ik van zie nog steeds een strankje hoop Een man die wil beminnen en die ook nog steeds gelooft Een man met een visie en een man met een doel Herken je ook dat vraaggevoel? gevoel, begrijp je vast wat ik bedoel Maar niemand hoeft te boeten voor de daden van een ander mens Het is niet goed als je de haren van een ander krenkt Beperk de schade voor elkaar als je verstandig bent Want je kan nog spijt betuigen nadat je veranderd bent Besef dat het zwaar is, niets komt graag. Reken maar dat het waar is Vecht voor de liefde in je leven wat je waard is Dus zeg het liever nu, voordat het echt te laat is Ik heb je nooit gezegd, zeg dat ik van je hou, hou Maar ik meen het echt, dus ik zeg het liever nou Vader, moeder,